10 uur, het LOS-journaal, door Alt Megens. Uit Libië komen berichten dat het regeringsleger bombardementen uitvoert... ondanks de VN-resolutie die gisteravond is aangenomen. Door die resolutie is er een vliegverbod van kracht. In de resolutie staat ook dat de VN al het mogelijke moet kunnen doen... om de bevolking van Libië te beschermen. De Arabische nieuwszender Al Arabiya meldt dat er zware bombardementen zijn uitgevoerd... op de stad Misrata in het westen van Libië. Volgens de Europese luchtvaartorganisatie Eurocontrol is het luchtruim boven Libië wel gesloten voor de rest van het vliegverkeer. De troepen van Gaddafi hebben ook de stad Benghazi omsingeld. Zou vannacht een aanval op de stad worden uitgevoerd, maar die is uitgesteld. Volgens de zoon van de Libische leider Gaddafi zijn er wel antiterreureenheden de stad ingestuurd om de opstandelingen te ontwapenen.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 Die zou toen met 6 stijgen. Premier Rutte en premier Cameron konden een verhoging niet voorkomen... maar wisten de stijging wel te beperken, tot 2,9 Volgens Lewandowski is dat nu niet genoeg. Er wordt gedacht aan een stijging met 5 à 6 procent. Dat is volgens hem onvermijdelijk... omdat Europa niet alleen rekening moet houden met de jaarlijkse uitgaven... maar ook aan het eind zit van een zevenjaarsbegroting... De eerste jaren van zo'n begroting zijn relatief goedkoop... omdat dan de plannen worden ingediend. Pas aan het eind van de periode komen de rekeningen binnen. De top van ABN AMRO krijgt over vorig jaar geen bonus. Dat staat in het jaarverslag. besluit vloeit voort uit de beloningsregeling van ABN AMRO... die strenger is dan die bij andere banken, zegt financieel redacteur André Meinema. ABN AMRO maakte vorig jaar geen winst, maar draaide verlies. En dus wordt er ook geen bonus of prestatiebeloning uitgekeerd aan de top. Gerard Salom moet genoegen nemen met een bruto jaarsalaris van 750.000 euro. Zo staat het ook in de code banken. En ABN AMRO kijkt als staatsbank natuurlijk wel uit om zich daar niet aan te houden. Gisteren was er in de Tweede Kamer verontwaardiging over de beloning van de top van ING. Topman Homme krijgt een bonus van 1,25 miljoen euro. De beloning is in lijn met de code banken. ING maakte vorig jaar welwinst ruim 3 miljard euro. Het weer bewolkt, vrijwel overal droog, vanmiddag vooral in het zuiden wat regen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 6 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. In het weekend en de dagen daarna is het een stuk zonniger en dan wordt het een graad of 10. ANWB verkeersinformatie op de A9. Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Afrit Haarlem, Zuid en Knopend Raasdorp, een file van 2 kilometer. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Deventer en Apeldoorn. Reizigers daar hebben meer dan een uur vertraging.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 Sven Kokkelman. Wat zijn de consequenties voor de Libiërs op de grond van de aangenomen VN-resolutie van vannacht? Het gaat iets beter met de economie, maar het Europese noodfonds geeft geen garantie op stabiliteit, zeggen de financieel directeuren wereldwijd. De meeste ADHD-kinderen hoeven geen pillen te slikken om de stoornis te onderdrukken. Het kan namelijk ook met een dieet en dat heeft veel meer voordelen. Door de Stichting Kind en Gedrag is er een kostenrapport aangeboden waarin wordt aangegeven dat als we dit zouden implementeren, dit dieetonderzoek, dat we bijna 300 miljoen euro per jaar zouden kunnen besparen. 10.11 moet naar Den Haag, vindt de PVV en het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6,5 over 10. Het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. Ja, de vraag is nu, wat gaat Moammar Gaddafi doen en hoe snel zal de no-fly zone, waartoe de veiligheidsraad vannacht heeft besloten, militair worden afgedwongen? De Fransen zeggen dat de toestellen vandaag mogelijkerwijs al de lucht in zullen gaan. Dat wil zeggen de Franse toestellen en de Britse toestellen om die no-fly zone af te dwingen. De Libiërs in en buiten Libië wachten de uren nu gespannen af. Een van hen is Mohammed Rabi, afkomstig uit Tripoli, woont inmiddels al negen jaar in Nederland. Meneer Rabi, goeiemorgen. Goeiemorgen, meneer goedemorgen. U hebt contact gehad met uh, mensen en familie in Libië. Hoe is daar gereageerd op, uh, op die, deze uh, no-fly zone? Uh, ja, goedemorgen iedereen. Uh, ja, wel, de Libische mensen zijn gisteren een feest gevierd, uh, vooral in Benghazi en uh, ook in Misrata. Een grote feest van de beslissing van de National Committee van No-Fly Zone om Libië. Juist, dus ze zijn feest de straat opgegaan. Zijn ze tegelijkertijd ook niet als de dood dat Gaddafi, zolang die buitenlandse vliegtuigen nog niet in de lucht zijn, alles in het werk zal stellen om de opstandelingen, althans in zijn ogen, de opstandelingen eh, zwaar te gaan bombarderen, nu dat nog kan? Uh, ja, uh, nu begint de, de embargo, zeg maar, de No-Fly Zone. Begint no Gaddafi kan niet meer de Militair uh, vliegtuig uh, gebruiken. Maar hij gebruikt wel tankers. Uh, vandaag hebben de, de militie van Gaddafi uh, Misrata zwaar gebombardeerd. Misrata is uh, 200 kilometer uh, uh, vanuit uh, de stad. Ja, dat dus is ten oosten van Tripoli, hè? Sorry? Ten oosten van Tripoli. Ja, ja, richting de grens met, uh, met uh, Egypte. Egypte. Ja, ja. Naar Benghazi, ja. Op de weg naar Benghazi. Juist. En over Benghazi gesproken, dat is laten we zeggen een beetje de hoofdstad van de rebellen geworden tegen Gaddafi. En, en nou heeft dezezelfde Gaddafi gezegd: we breken Benghazi steen voor steen af. Maar wie vreedzaam ja. thuis zit, zal geen haar worden gekrenkt." Ja, hij heeft gezegd dat hij begint vanaf de eerste dag uh, te zeggen dat ja, ik ga achter jullie huis naar huis, straat per straat, mens per mens. Maar, uh, maar ik kan niks aan doen in Benghazi. Op dit moment hij kan hij niks aan doen in Benghazi. Wat kan hij niet doen? Hij kan niet Benghazi-bombarderen. Hij kan niet, niet eh, eens dicht bij Benghazi, Benghazi komen, de militiën. Nou is het vechten in Misrata. Uh, Misrata is meer dan 700 kilometer uh, naar na, na Jdabia. Mm -hmm. uh, in Jdabia ook, uh, de tankers van Gaddafi gisteren, zwaar gebombardeerd Alles, een kleine stadje. Mm -hmm. Dus uh, daar de gevecht in, in Benghazi. Het is gewoon militiëngevecht, de vechten... Bombarderen en gaan zo terug. Dus ze zijn nooit binnen de stad uh, gebleven. Die... Goed, dus u zegt met zoveel woorden: uh, het is voor uh, Gaddafi nog helemaal niet zo makkelijk om in afwachting van die no-fly zone nog even snel huis te houden. Helemaal ja, niet makkelijk voor hem. Wordt Het echt moeilijk voor hem. Ja. Mohamed Rabi, ik dank u wel. Dank u wel, meneer. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Het gaat, dames en heren, economisch iets beter in de wereld... maar het Europees Noodfonds zal niet in staat zijn om stabiliteit te garanderen. En er moet een Europees toezichthouder komen... vinden de grote financiële directeuren in de wereld. En dat is allemaal onderzocht door Kees Koedijk... die is van de Tilburg School of Economics. Meneer Koedijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel uh, financiële directeuren waren dat? Dat ja, zijn wereldwijd het is een vast panel van duizend uh, financiële directeuren. In Europa zijn het ongeveer 200. Juist. Met andere woorden, dat zijn toch de knapste koppen uh, op hun eigen terrein. Zeker mensen die ja, bovenop hun eigen orderportefeuille zitten, die eh, vaak in contact zijn ook met financiële markten. Ja. En die dus rechtstreeks kijken naar, vanuit hun boeken, een oordeel kunnen vormen over ja, hoe risicovol het in Europa is. Ja. Dan zag ik die ministers van Financiën toch ook afgelopen maandag nog buiten tevreden naar buiten komen in Brussel. Want die hadden namelijk weer een akkoord gesloten. En dat ging onder meer over dat noodfonds en over het stabiliteitspact, zal ik maar zeggen. Namelijk het, het, het, het garanderen van uh, de waarde van de euro en uh, het beperken van de tekorten op de begroting. Ja, nou kijk, het is natuurlijk iets wat... Het is actie en reactie steeds... Uh, de, de vraag die de zorg die, die onder de financieel directeur in Europa leeft naast het optimisme... Hè, want het is duidelijk echt veel positiever dan, dan het afgelopen drie, vier jaar geweest is, is... is dit noemen ze als een groot punt van zorg. En ze vragen zich af of het wel allemaal nog voldoende is. Want kijk, de wereldwijd is inflatie weer wat aan het toenemen. Dat betekent ook dat rentes gaan stijgen. En als rentes gaan stijgen is de vraag of de schulden van landen als Portugal, Ierland en Griekenland nog te herfinancieren zijn. Ja, het antwoord daarop is? Nou, ik denk dat de, de, de financiële directeuren zeggen van we moeten het nog zien of dat, of dat kan zonder af te boeken ja. op, op schulden. Goed, met andere woorden, zij zijn helemaal niet zo uh, optimistisch gestemd, dus waarschijnlijk als die ministers uh, van Financiën. Nee, dat denk wat, ik. wat zouden ze dan nog meer moeten doen? Want het is toch al met hangen en wurgen binnen Europa tot stand gekomen. En de Duitsers en vooral ook wij, die waren daar bepaald geen voorstander van om daar uh, karrevrachten met geld in te, in te kieperen. Ja, maar het, het, het is, het, een andere oplossing is er nu dus niet. Dus we moeten kijk, het, het, het, zo ver in de toekomst kijken dat kan, dat kan niemand. Want het is helemaal afhankelijk van alles wat er in de wereld gaat gebeuren. Hoe snel, uh, uh, uh, hoe, hoe, hoe snel een bepaald herstel zal zijn. is zal heel belangrijk zijn hoe, hoe hard de rente gaat, gaat stijgen. We hebben de afgelopen vier jaar. Als volg van de crisis is wereldwijd die rente enorm laag gehouden. Nou, als die ja. gaat stijgen, wordt het voor die landen ingewikkelder... om hun schuld te financieren, want het wordt veel kostbaarder. Zullen ze nog dieper in hun, in hun begroting in moeten grijpen, de, de, de probleemlanden. Ja. Ja, en dan, dan, dan is een punt van, ja, dan, dan zul je echt moeten afboeken... en dus zullen banken verliezen moeten nemen. Ja. Dus het dus hangt van zoveel als dan vragen af... Dat je, dat je daar heel moeilijk nu een antwoord op kunt geven. Goed, dan die Europese toezichthouder. Daar weer wordt natuurlijk met man en macht aan gewerkt. Zelfs aan een soort van economische regering in Europa onder leiding van, van Rompuy. Is dat ook niet genoeg dan? Nou ja, kijk, de, de, de, de vraag is of het allemaal snel genoeg gebeurt. We hebben vier jaar geleden een, een, een, een crisis gehad. En nog steeds zijn we, en, en hopen, hopelijk hopen we dat, uh, dat de volgende crisis... nog menig jaar, vele jaren vooruit zal zijn en dat we die voorlopig niet uh, op het bord zullen krijgen. Maar je, zult, je zult, kunt er niet omheen dat, er, dat we, zoals wij, nog steeds het toezicht in Europa organiseren dat daar heel veel risico's aan zitten. Omdat uiteindelijk het, het gaat goed, zoals het bij, uh, tussen, tussen Nederland en België is geweest... met Fortis en ABN Amro. Maar als het zou moeten gaan tussen, tussen een Nederlandse bank... en een Spaanse bank, ja, hoe je dat in, in, uh, in een paar dagen geregeld krijgt... dat is nog maar helemaal de vraag. Ja. En, ik, en men heeft daar veel zorg over... Dat... Eigenlijk de urgentie dat, dat, dat het nu goed gegaan is, maar de vraag is of, of je de volgende keer zonder één duidelijke regie, uh, of je het nog gaat redden. En zo komen we dus weer terug op het oude probleem van Europa, waar we ook eerder deze week over spraken, toen het ging over Libië en over de internationale politiek. Zolang Europa niet één leider heeft, één president, één regering, één aangewezen loket, zal ik maar zeggen, waar je moet zijn dat uh, namens heel Europa optreedt, dan uh, zien de deskundigen het allemaal niet zo rooskleurig in. Ja, dat denk ik. Kees Koedijk?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 Dit is Alle Dagen Heel Druk. De meeste kinderen met ADHD hoeven helemaal geen pillen te slikken... om de symptomen van hun stoornis te onderdrukken. Dat kan namelijk ook met een dieet met een aangepast eetpatroon dus. Deel 5 hoort u van Alle Dagen Heel Druk, gemaakt door Roy Hickens. Op internet kent ADHD duizenden hits. Er zijn bladen over volgeschreven. En voor de Do-It-Zelver is er de ADHD-zelftest. De doelgroep die, die breidt zich voortdurend uit. En daar heeft de farmaceutische industrie ook een, een groot belang bij. Laura Badstra, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Kijk, ze mogen hun pillen niet promoten. En dus promoten ze de stoornis. De farmaceutische industrie voert een krachtige lobby om de stoornis onder de aandacht te brengen medicijnfabrikanten verspreiden folders voor in de wachtkamer... en via hun websites wordt het grote publiek op het bestaan van ADHD geattendeerd. Ze worden niet altijd gelanceerd door de industrie... maar veel van die websites die, uh, bestaan wel dankzij het geld wat ze van de industrie krijgen. En dat staat niet pontificaal op zo'n website. Dus je, als jij gewoon onafhankelijke informatie zoekt... dan weet je niet altijd dat die informatie niet onafhankelijk is. Hoe meer mensen weten van ADHD, hoe beter. Precies. Uh, nou, een voorbeeld is uh, Janssen-Sielag. Uh, een farmaceutisch bedrijf. Die uh, gaf op zeker ogenblik spreekbeurten uit voor uh, kinderen. Dus die konden dan, als ze wilden... een kant-en-klare spreekbeurt krijgen over ADHD. En bij die spreekbeurt zat dan ook... Uh, vragenlijstjes. Dus iedereen in de klas die kon dan zo'n vragenlijstje invullen. En die kinderen konden dan zelf kijken of ze misschien niet ook ADHD hadden. Nou, dit is denk ik een heel goed voorbeeld van het promoten van de ziekte en het zoeken naar nieuwe patiënten. Er is een belangrijke groep kinderen met ADHD die zeer gebaard is bij medicatie. Ik ben Kalle en ik ben. 9 jaar. Het was heel druk en uh, ik ging schoppen, slaan. En toen uh, heb ik hier pilletjes gekregen en toen ging het heel goed. Ik ben uh, Nelly van Ekeris. ik uh, ben inderdaad de moeder van uh, Kalle. Hij heeft uiteindelijk medicatie gekregen. En uh, wat, wat voor ons heel erg uh, uh, mooi was om te horen... want je wil je kind natuurlijk niet zomaar volstoppen met medicatie... is het moment dat Kalle zijn eerste pilletjes slikte... en zei van mama, mag ik er nog een, want het is zo rustig in mijn hoofd. Nou, dat was voor ons de bevestiging dat we er goed aan gedaan hebben... om, hem, om wel met medicatie te gaan. Te starten. Veruit de meeste kinderen slikken pillen om de symptomen van ADHD te onderdrukken. Maar wetenschappers werken ook hard om alternatieve behandelwijzen te ontwikkelen. En die zijn er. Belangrijk is het na een diagnose ADHD beslist niet alleen medicijnen aan te bieden. Ouder- en kindtraining, ook wel psychoeducatie genoemd, behoren standaard tot het aanbod. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht van neurofeedback en COGMET, een computertraining voor kinderen om het werkgeheugen te verbeteren. En er is natuurlijk het dieet. Bij 64% van de kinderen was er na het volgen van een dieet geen sprake meer van ADHD. Lidie Pelser ontwikkelde een dieet voor ADHD-kinderen. Met groot succes. De resultaten leidden tot overweldigende aandacht. Met name van ouders van ADHD-kinderen. Dit is een bericht voor ouders. De belangstelling voor het onderzoek naar ADHD en voeding is overweldigend en zo groot... dat wij niet iedereen meteen te voort kunnen staan. Ongelooflijk, deze toestroom. En dat is natuurlijk geweldig. Maar het geeft ook aan hoe hoog de nood is. In elke lagere schoolklas zitten wel één of twee van die kinderen. Dus het komt gewoon heel veel voor. En het geeft ook aan dat medicatie een zwaktebot is. Dat deden we omdat we het niet wisten wat de oorzaak was. Nu weten we het wel. Wat is het succes van het dieet? Luc is 9 jaar. Hij komt net uit school en knabbelt op een worteltje als ik binnenkom. Wat mag je allemaal niet eten of wel eten? Speciale boter en allemaal biologische dingen. Je komt net uit school. Meestal krijgen eh, kinderen dan een koekje of een snoepje en wat drinken. Jij ook? Kijk, daar heb je speciale dagen. En dan moet je ook speciale koekjes. Maar dan moet het wel die dag zijn. Vind je dieet moeilijk? Ja, soms op verjaardag. Dan uh, krijgen andere kinderen wel iets lekkers en dan moet jij het laten staan. Ja. Als Luc bedenkt hoe hij moet afzien, barst hij in tranen uit. Het dieet, zo blijkt, is niet bepaald makkelijk. Ik ben Ingrid van Hest, moeder van Luc... Uh, hij mag geen snoep, hij mag geen koek, hij mag uh, geen aardappels... hij mag bijna geen groenten, bijna geen fruit... Uh, hij mag geen fris, geen sappen, geen kruiden, suiker... <laughs> ja, hij mag rijst, uh, drie soorten fruit, vijf soorten groenten en is het. Meer niet. het. is wel De eerste vijf weken is het echt heel streng, is het echt, ja, is echt gewoon afzien... En daarna wordt het opbouwend. Dus dan mag je elke keer er weer een beetje bij. En dan na ongeveer een jaar, anderhalf jaar... dan is het waarschijnlijk dat hij vier of vijf voedingsmiddelen... waarschijnlijk zal moeten laten staan. Dus ja, dat is goed te doen. Ik vind het dieet een goed alternatief voor medicatie. Maar ik zal altijd toch blijven zeggen en denken... laten we nou eerst gaan kijken wat we in de omgeving van een kind kunnen bereiken. Laten we nou eerst kijken wat de volwassenen om een kind heen kunnen doen... in termen van uh, het aansturen van het kind... maar ook in termen van het vergroten van hun eigen draagkracht en verdraagzaamheid. Want ik vind dat je kinderen zoveel mogelijk moet beschermen tegen die boodschap van er is iets niet goed met jou... en we moeten aan jou sleutelen. Nou, het is natuurlijk niet alleen medicatie bij die kinderen. Ze hebben veel groter risico in de criminaliteit terecht te komen... vroegtijdige schoolverlaters, uh, meer echtscheidingen. Nou, dan gaat van alles gaat fout bij deze kinderen. Want het gaat niet over in de puberteit bij de meeste kinderen. Het blijft. Dus de kosten zijn gigantisch. En er is door de Stichting Kind en Gedrag... is er een kostenrapport aangeboden aan... Uh, de minister en de staatssecretaris, waarin wordt aangegeven... dat als we dit zouden implementeren, dit dieetonderzoek... dat we bijna 300 miljoen euro per jaar zouden kunnen besparen. Het laatste deel was dit van Alle Dagen. Heel druk gemaakt door Roy Heerkens Zijn vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks haalt Thielf van Heerenveen naar Den Haag. Pleidooi van de PVV. Eerst nu het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Hoogste tijd voor een nieuwe opstand onder treinreizigers. Ditmaal tegen het besluit om 131 nieuwe treinen zonder toilet te laten rijden. Minister Schulz heeft er nog eens diep over nagedacht, maar helaas. Deze sprinters alsnog van een wc te laten voorzien kost 90 miljoen euro. En dat is in deze tijden van bezuiniging maatschappelijk niet verantwoord, zegt de minister. Als er nou iets maatschappelijk onverantwoord is, is het mensen in treinen te laten reizen waar ze niet naar de wc kunnen. Het gaat maar om korte afstanden, zegt de minister. Alsof iedereen een blaas van elastiek heeft... en op een korte afstand nooit in hoge nood kan raken. Maar de minister heeft wel iets bedacht om de nood te lenigen. Ze gaat een betere bewijzering verzorgen op de stations... zodat iedereen kan zien of en waar er een wc is. Op 40 stations komen er wc's bij en toppunt van hulpverlening in nood. Ze gaat mensen via de mobiele telefoon melden waar stationstoiletten zijn. Maar al haar maatregelen betreffen dus voorzieningen op stations. Niet in de treinen. Dus als ik in de sprinter van Amsterdam naar Almere naar de wc moet... betekent dat uitstappen op Muidenpoort, hopen dat daar een toilet is... en dan een volgende trein nemen. Ik zou zeggen boycotten die sprinters. Op zoek naar ouderwetse stoptreinen met een wc... of als het even kan de Intercity nemen. En in het allerergste geval gewoon de bus. Inderdaad... Ook zonder wc, maar in ieder geval met veel meer uitstapmogelijkheden en ook nog eens goedkoper. We zullen ze krijgen, die hardleerse NS en minister Schulz. Net zoals we de peperdure vierraadtreinen tussen Amsterdam en Rotterdam geboycott hebben, omdat we er niets voor voelden minimaal 8 euro meer te betalen voor een kwartiertje tijdwinst. Dus kijken, hoe sneller dan, linksom of rechtsom, toch wc's in de sprinters komen. Zij Siska Dresselhuis. Maandag het uur van Henk Westbroek. Trago um fado no meu canto Canto à noite até ser dia Do meu povo trago pranto, No meu canto a moraria. Tenho saudades de mim ai chamado Eu canto um país sem fim. Uma... Mfaltuau, Senhora, da minha vida, do sonho, digo, que é Fado Marisa was dat. Het is vijf uh, voor half elf, dames en heren. Tialf in Den Haag. Tialf in Den Haag. U hoort het goed. Van Heerenveen naar Den Haag. Althans, Den Haag moet een grote schaatsstempel krijgen. Wil de PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad. De Uithof moet hij gaan heten, de ijstempel van Nederland. Raadslid Richard de Mos, ook Tweede Kamerlid voor de PVV. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben toch Tialf al in Heerenveen. En daar hebben ze allemaal al grote plannen gesteund door de schaatsbond... om daar een nieuw stadion neer te zetten. En dan gaat u zich er weer tegenaan bemoeien. Waarom? Ja, dat klopt. Wij hebben in Den Haag uh, schaatsbaan de Uithof die in uh, verval is uh, geraakt. En de oud-directeur van uh, de Uithof denkt dat het in Den Haag veel uh, goedkoper kan. En wat is er mooier dan een EK-WK in uh, de mooiste stad van Nederland. Ja, en hoe bent u op het idee gekomen? Nou, de oud-directeur uh, Hans Kunst van de Uithof heeft zich bij mij uh, gemeld. En die zegt dat het voor veel minder geld kan, uh, kan dan de 100 miljoen in Heerenveen. Ja. En uh, ja, ik heb de wethouder hier in Den Haag uh, verzocht om uh, de naam topsportgemeente van Den Haag waar te maken. En er is dus een onderzoek uh, te doen ja. of we uh, de uithof uh, weer uh, een A-status kunnen geven. En hoe, hoeveel geld gaat het dan wel kosten? Nou, de, de geraamde schatting van de oud-directeur ligt tussen de, de 5 en uh, 10 miljoen om, het, uh, om de uithof uh, up te kreden. Juist. Ik wist niet dat de PVV zoveel geld wilde uitgeven aan een... Uh, is dit nou links of een of rechts of hobby eigenlijk? Nou, het is gewoon vooral een sporthobby. Uh, ja, het is niet zozeer dat uh, de gemeente dat hoeft te betalen, maar de gemeente moet uh, de lobby gaan voeren. Want ook uh, Tiof wordt betaald, wordt uh, neerendeel uh, door uh, Rijkssubsidie. Ja, en of dit nou naar het Tiof gaat of naar de Uithof, dan hebben wij natuurlijk liever de Uithof hier in Den Haag. Dat snap ik. Hoe groot is de kans dat hij er ook komt? Nou ja, ik hoop dat de wethouder uh, het idee gaat uh, omhelzen. En uh, er zijn hier uh, uh, veel ideeën en enthousiaste mensen die daaraan uh, willen bijdragen om, uh, om die lobby uh, in gang te zetten. Hans op de hoogte, Richard de Mos. Dat gaan we doen. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Dan gaan we tot slot naar Japan. Daar horen we al een tijdje wat minder uh, prominent nieuws vandaan komen. Maar een uur geleden kwam er uh, witte rook of stoom... uit uh, die reactor 2, 3 en 4 bij uh, Fukushima uh, in uh, Japan. Technici wagen daar nu hun leven... om een naderende atoomramp nog steeds af te wenden. Op 100 kilometer, 100 kilometer dus van die centrale... is Wouter Körpershoek van Brandpunt. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit precies op de grens van het gebied... dat de Amerikanen nog veilig achten. Wat zie je daar om je heen? Uh, dit is een stadje waar de tsunami ook heeft huisgehouden. Veel vluchtelingen die geen huis meer hebben. En mensen die uit het gebied zijn geëvacueerd rond de centrale. Uh, mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen natuurlijk. Er uh, staat een grote geigerteller opgesteld op het dorpsplein. En daar staat uh, een lange rij panners die één voor één naar die geigerteller komen kijken. En die dan met elkaar discussiëren of de, de, de reading die je daar dan op krijgt wel of niet veilig is. En vooralsnog is dat veilig. Goed. Um, de, de discipline valt je nog steeds op hè, van die bevolking daar? Want... Ja, ja dat, is echt, uh, dat is echt opvallend. Mensen, Het is niet eens gelaten, want dat is weer iets anders. Maar mensen zijn gewoon gedisciplineerd, helpen elkaar, blijven vriendelijk, efficiënt. Ja. En uh, ja, dat werkt in dit soort omstandigheden toch wel heel erg, uh, of dat helpt wel heel erg. Nou willen mensen weg uit dat gebied, uh, maar dan moet je wel weg kunnen. Bijvoorbeeld, dan heb je brandstof nodig voor de auto. Is er nog benzine? Nee, dat is denk ik het grootste probleem buiten het directe. Of natuurlijk ook in het directe rampgebied, maar ook erbuiten. De wachttijd in dit stadje voor 15 liter benzine, want dat is wat je, wat je dan maximaal krijgt, is nu 7 uur. Dus als je nu aansluit in een lange, lange, lange, lange rij, dan moet je 7 uur wachten. Voordat je die 15 liter krijgt. Ja. Dus, ja, en vervolgens uh, moet je daar buiten gewoon spaarzaam mee omgaan. Dus ja. er is nauwelijks verkeer en mensen kunnen eigenlijk ook nergens naartoe. Dus mensen zitten daar gevangen. Goed allemaal te zien. Komende zondag in Caro, brandpunt, kwart over tien op Nederland 2. Dankjewel, Wouter, en doe voorzichtig daar. Dankjewel. Einde van deze uitzending, dames en heren, bijna half elf. Waar is de bus van PremTime, Ebro? Ebro is er niet. De bus hoop ik wel. Geen contact? Nou, dat hoort u dan na half elf. Kijken hoe het verder gaat en of er überhaupt contact is. Anders blijft het stil op de zender of gaan we stemmige muziek draaien. Eerst nu de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorald Meggens. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Hille is net als zijn collega Rosenthal bereid een bijdrage te leveren aan een militaire actie in Libië. Maar hij wil eerst een verzoek afwachten en hij wil zorgvuldig bekijken wat Nederland zou kunnen doen. Eventueel kan Nederland F-16's bijdragen, maar we zouden ook met kennis kunnen bijstaan, aldus de minister van Defensie. In Libië zou het regeringsleger bombardementen uitvoeren op de stad Misrata in het westen. Dit ondanks de VN-resolutie die gisteravond is aangenomen. Daarmee werd een vliegverbod van kracht. Het dreigingsniveau rond de Japanse kerncentrale Fukushima is verhoogd. Tot nu toe oordeelde het Japanse atoomgenootschap dat het risico in schaal 4 moest worden ingedeeld. En dat is nu 5 geworden. De schaal kent 7 niveaus. Tsjernobyl destijds viel in de hoogste categorie. Schaal 5 staat voor een incident met meer dan plaatselijke gevolgen. En de begroting van de EU stijgt volgend jaar opnieuw. Eurocommissaris Lewandowski verwacht een stijging van meer dan 6 procent. Zegt dat in een interview met de NOS. Afgelopen jaar verzetten Nederland en Groot-Brittannië zich tegen een stijging van de begroting. De begroting zou toen met 6% stijgen, maar Rutte en premier Cameron wisten dat te beperken tot bijna 3%. Dat zover over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB, verkeersinformatie op de A10-ring west richting Den Haag... staat tussen Knoop het Koenplein en de Koentunnel 2 kilometer file. Dat komt doordat de rijstrook is afgesloten. En op de A15-gorkom richting Rotterdam... tussen Sliedrecht, Oost en Papendrecht 6 kilometer na een ongeluk. Bij Papendrecht is de linker rijstrook dicht. Dit is Radio 1, NTR... Bremtime. Met Ebro Oemar. It's Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebro Oemar. Vandaag ben ik uit mijn natuurlijke habitat. En dat betekent dat ik niet alleen weg ben uit Randstad. Maar ik stond een uur geleden in een kringgesprek liedjes met tweejarige kindjes te zingen. Kortom, ik ben nu al ontregeld. We zijn hier bij de Early Bird. Een speelgroep waar ouders met hun drie en vierjarige kindjes met Down-syndroom komen om hun kindertjes te stimuleren en te prikkelen. Onze stelling van vandaag luidt. Nederland heeft een ouderwets beeld van het Down-syndroom. U kunt hierover met ons meepraten. Bellen mede twitteren. Bellen met 0800 1121. Mede naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar premtimeradio 1. Welkom bij Premtime. Zoals ik al zei, staan we hier bij de stichting Early Bird. Dat is een bureau voor vroege interventie... waar ouders met hun kleine kindertjes komen die het Down-syndroom hebben... zodat de kinderen gestimuleerd worden en geprikkeld worden om kleine dingen te leren. Het is een uh, soort crash wat ik ervan gezien heb, een speelcentrum. Bij ons in de bus is Peter Vos. Hij is arts, werkzaam in de zorg en gespecialiseerd in mensen met een verstandelijke beperking. En vader met een uh, kindje met Down daarnaast heb ik hier twee moeders in de bus. Marloes van Oerle en Natalia van der Lau. We hebben net uh, liedjes gezongen in het kringgesprek. Klopt, ja. Ja. ja. Hoe oud zijn jullie kinderen? Uh, mijn zoon is uh, inmiddels tien. Wij zijn uh, zelf bij de earlybird begonnen toen hij zeven weken was. Zijn wij uh, begonnen op de speelleegroep. Hij was er nu ook niet meer? Hij was er nu niet, want ik ben nu inmiddels als leidster uh, aan de gang uh, ja. bij de, bij de early bird. Ja. En, en jouw kindje Marloes? Mijn dochtertje wordt aanstaande maandag twee jaar Oh ja, dat was dat meisje die heel erg uh, pinteren bij de hand was. Een ja, ja, hittepetit. Een echte hittepetit met rode strikjes. Ik heb het gezien. Waarom komen jullie hierheen met je kind? Of waarom wat, wat is daar zo goed aan? Uh, nou, ik merk verschil. Wij zijn net uh, vanaf dat ze ongeveer een half jaar was uh, hier gekomen. En als je vanaf toen naar nu kijkt, dat ze echt ontzettend gegroeid is en heel vlug ook. Dus alle kindjes groeien toch? Van tien tot twee maanden? Ja, maar normaal gesproken met uh, kinderen met down uh, zou dat een beetje op de handrem gaan. Dus uh, wat trager en wat langzamer en met meer moeite. En ik merk met haar dat uh, ja, met deze extra begeleiding gaat het gewoon eigenlijk net zo vlug. Want gisteren kwamen we erachter dat ze eigenlijk gewoon op niveau zit. En heb je meer kinderen? Ja, ik heb nog een zoon van vier. Je kunt ook eigenlijk zeggen dat uh, gewone kinderen leren vanzelf. Hè, dat gaat natuurlijker. Kinderen met Down-syndroom hebben, hebben, hebben extra stimulering nodig om tot leren te komen. En hoe weet je dat? Want jij hebt dan anders, uh, nog een ander kindje. Dus je ziet waarschijnlijk het verschil. Ja, wat extra tijd is er met name nodig. Maar het is op zich wel zo dat ze allebei hetzelfde kunnen. Alleen bij de een duurt het gewoon wat langer. Ja. Dat klinkt vrij menselijk eigenlijk. Ja, ja dat is het ook. Ja de mogelijkheden die zijn onbegrensd ik bedoel, um, ook voor kindjes met taal. nou ja, ja de, laat ik zo zeggen ik zie geen plafond het is, ik probeer uit te gaan van uh, van alle mogelijkheden en ik ga er dan ook blanco in van, ik ga ervan uit dat iets gaat lukken ja. en van daaruit uh, zien we weer ken je de serie Die daar is nu zo enorm veel commotie over ja, ik heb uh, wat zitten googelen. <laughs> jij kent hem niet, jij kent hem ik Marloes. heb wel wat gezien daarvan ja, hoe, hoe vind je het? Uh, nou ja, ik vind het sowieso heel erg fijn dat, dat zij dat kunnen doen. Want uh, toevallig... Uh, heb... Die acteurs bedoel je? Ja, dat... precies. Een van de, van de meiden die meespeelt. Die heb ik uh, eerder ook gezien, geloof ik, bij... Uh, uh, was het? Uh, Johnny oh, de Mol of Down with Johnny. En zij was toen aan het turven hoe vaak uh, mensen voorbij kwamen in de scène. Dus ze was helemaal wous van... Uh, Yeah. En zij gaf zelf ook aan dat het haar droom was om er ooit in te mogen spelen. Ja, en als ik als nu zie dat dat ja, geluk, gelukt is... is, helemaal super. En snap je dan iets van die commotie? Heel BNR Nederland valt erover het moed van de buis. Nou, ik irriteer me de mateloze aan, zeg maar. Waarom? Nou ja, Want, uh... het feit dat ze het kunnen is er niet. Ze kunnen het. Dat is denk ik de hele discussie niet. En die is de discussie is ook niet waard. Ik denk dat we de eerder moeten kijken naar. van nou Kinderen met down leren ons juist iets. Dat je een beetje moet genieten van het leven. En dat je er wat makkelijker in mag staan. Dus op het moment dat zij ervan genieten. En er zijn mensen die ervan genieten om naar te kijken. Wat zeuren we dan? Natalia? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Um, ik, begrijp wel, ik begrijp wel enige gevoelens hoor, maar ik, ik, ik, zie dat, ik ervaar dat zelf helemaal niet zo. Het zijn gewoon een groep uh, mensen met down die een leuk toneelstuk stuk doen, mogen doen, kunnen doen. En ik hoor ook verhalen om me heen van, van, van, van uh, pubers die juist al, uh, uh, al, al wat minder gek kijken of denken: van, oh ja, nou, het zijn ook mensen, weet je wel, hartstikke leuk. Ik heb hier een Twitter bericht van Geert Koelink. Toen Live Goes On op tv was, dat is die serie met ja, Corky, ja. vond iedereen het toch geweldig dat, dat en dan tussen aan zo iemand op tv dat kon. Dus waarom is er nu toch eigenlijk al die ophef? Deden jullie ja. dat? Ja. Ja. Ja. ja. Hebben jullie toen gekeken naar Corky? Ja, ja. ja. Prachtig. Ja. ja. Maar, maar toen. Hey, ja, Peter. Peter <laughs> Vos, zeg maar. Maar toen was er natuurlijk. Uh, uh, uh, want ik heb die serie ook gezien. En uh, toen had ik zelf nog geen kinderen met. Uh, met uh, geen kind met Down syndroom. Uh, maar toen werd er juist heel veel uh, geroepen over van... ja, maar wacht even, dat is niet echt. Dat is een man die, uh, die ze hebben ze ervoor dat, gezocht. Ze uh, dachten ja. dat Corky niet echt was. Nee, er is ook heel veel gesproken van... Nou, maar Corki is geen man met 100% Down-syndroom. Dat moet een mozaïek iemand <lacht> zijn. We gaan even naar Corky. Uit. Nederland heeft een ouderwets, ouderwets beeld van het Down-syndroom. U kunt met ons meepraten, doe dat vooral. Bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. Meneer Vos. Ja, dokter Vos is het zelfs. <laughs> he, dat zouden we niet doen, hè? Dat zouden, we zouden gaan je en jij, maar <laughs> ja, ja um, goed. Je hebt een kindje met Down. Ja. En uh, je bent arts, je bent gespecialiseerd in de zorg met mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Hoe is het om te weten, vanuit medisch oogpunt, wat de beperkingen zijn... en dan zelf een kindje met een beperking te hebben? Uh, uh... Zo, dat was heftig. Ja. <lacht> Net kwam het er nog soepel uit. Ja. Nou ja, in principe uh, vind ik het uh, van de ene kant... Weet ik heel veel, dat, dat beklemt soms ook wel een beetje. Van de andere kant relativeert het ook heel erg. Ik, bedoel, ik, ik werk al jarenlang in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik zie dus ook uh, hoeveel uh, leuks en, en niet leuks er, er, uh, er, er, er, er hangt rondom dat Down-syndroom. Dus ik heb in ieder geval altijd vanaf het begin een heel realistisch beeld gehad. Ja. Um... Ik heb even nog een, een vraag mm -hmm. daarover. Even heel, heel uh, duidelijk voor de luisteraars: wat is het syndroom van Down? Syndroom van Down is: uh, je hebt uh, 23 paren chromosomen in je lichaam. Het 21ste chromosoom, het kleinste chromosoom dat, uh, dat we hebben, is er toevallig eentje extra van bijgekomen. Dus een trisomie 21 noemen we dat. Uh, en, dan, uh, en, en dat maakt het, uh, het syndroom. En uh, al nog lang of je het in alle cellen hebt of in een gedeelte van je cellen. Uh, uh, maakt dat je het uh, 100% of een gedeelte daarvan hebt. En wat kun je als je down hebt en wat kun je niet? Wat zijn ja, je beperkingen? Dat, dat, dat, is, dat is heel lastig. Uh, je moet je voorstellen, mensen zonder verstandelijke beperking, die hebben een. Die, uh, als je dan uh, de, de, je IQ gaat uh, afmeten, dan meet je dat af op een uh, schaal van 0 tot, uh, tot, 100, uh, tot uh, 200 en het gemiddelde ligt op 100. En uh, dan is er zeg maar zo'n gausje curve, waarbij dus de, de hoogste piek bij 100 ligt. En bij Down syndroom is het exact dezelfde curve, alleen een, een, een twintigtal, dertigtal punten lager. Dus gemiddelde 70 met een uitschieter naar 100. En uh, uh, met uitschieters naar beneden toe. Dus... Maar ik begrijp nu dat ze eigenlijk alles kunnen... terwijl we in de praktijk weten dat dat niet nee, zo is. Nee, nee. nee. Wat we zien op televisie, uh, wat, we, wat we zien in de media... Dat zijn, dat zijn een beetje de hoogvliegers toch ook wel. Ja. Dat zijn dus de mensen met de lichte verstandelijke beperking... met de veel mogelijkheden. Maar uh, mensen met syndroom van down komen in de range... Van, van, van zwak begaafd tot zeer ernstig verstandelijk beperkt voor. En ik heb ook begrepen dat de kans op ziektes wat groter is. Ja, klopt. Mensen met syndroom van Down hebben 50% kans op een aangeboren hartafwijking. Uh, een, een aantal tientallen procenten met de darmafsluitingen of met een aangeboren uh, orgaanafwijking. Um, echter, met de huidige stand van de wetenschap en de techniek van, uh, van, uh, van de medische stand, uh, kunnen we heel veel van die dingen op jonge leeftijd al goed repareren. Waardoor zeg maar, ook de levensverwachting van mensen met Down syndroom. Uh, dramatisch gestegen. Dramatisch in de goede zin van het woord. Uh, gestegen Ze leven is. langer tegenwoordig. Ja, omdat je die ziektes uh, ja. op vroege leeftijd al kunt opsporen ja. en genezen. Ja, er is een, er is een spectaculaire uh, gezondheidswinst opgetreden de afgelopen 30 jaar. Van uh, gemiddeld 25 jaar tot nu 60. Ja. En niet alleen op gezondheid, denk ik. Ja, maar niet. Alleen. Maar juist, juist ook in, in, in uh, uh, ontwikkeling. Wat uh, uh, qua zelfstandigheid en, en alles. Alles wat je ze aan wil leren. Eigenlijk. Ze zijn niet zo zielig meer. Helemaal niet. Dat is wel grappig. Want um, in de begin jaren 80 uh, is in Australië early intervention ontstaan. Dat is, dat is een, niet voor niks een Engelse term. Um, dat is in Nederland uh, 88 ongeveer 88 bekend geworden. Uh, small steps is uh, kleine stapjes geworden. En uh, sinds wij dat doen, dus eigenlijk sinds 1988... Vroegtijdig ingrijpen? Ja, nou, vroegtijdig stimuleren noemen we ja. het eigenlijk. Hè? Dus het is het stimuleren. je uh, uh, zei al, het komt allemaal niet vanzelf. Uh, maar zei ook al van, uh, je, als je niks doet... dan uh, is de ontwikkeling met de handrem erop. Als je dan een beetje stimuleert. Dus je echt actief aan de stimulering werkt. Als kinderloze denk dan dan, dat geldt toch voor elk kind... Ja, in principe Als je geldt dat ook. In de liegen, gebeurt er niks. Dus maar je hebt het mag... verschil met mijn oudste zoon. Ik, ik sta zelf voor de klas. Marloes, Dus ja? ik uh, ben uh, in ieder geval altijd wat uh, extra bezig met wat kleine stimulansen doen. Maar met mijn oudste zoon heb ik eigenlijk niets anders gedaan dan met mijn, met mijn dochter. Alleen bij mijn dochter moet ik het wat vaker doen en wat langer door blijven gaan. En bij hem bleef het gewoon wat sneller hangen. Ja, en het is wel zo dat uh, uh, kinderen zonder Down syndroom. die hebben een wat grotere drijf om van nature ja. dingen uh, te, te gaan leren. Niet om te leren. Nieuwsgieriger. Ja, nou ja. Ja, nieuwsgierige, Een grotere drive, denk ik, ja. Of ze leren makkelijker en vinden dat leuker om te leren? Nou ja... Een klein voorbeeldje, als je een, een, een, een gewoon kind zou je uh, met een, een, een stoof, hè, die zou van zichzelf al misschien gaan ontdekken van, hé, hey, wat zijn de mogelijkheden daarvan en hoe kan ik dat gebruiken? Hoe stop ik die blokjes erin? Zo'n zo zo vorm, zo zo vormen blokjes. Dan, ja, je ja. ziet me kijken, wat exact. is die godsnaam stoof? Een stoof. stoof is een blokkendoos waar blokjes in gaan? Vorm, ja, precies. Ja. Okay. Heeft ze wel met verschillende kleuren. Kleurtjes? Ja, ik zie ja. het helemaal voor nou, nou, ja, surprise. Ja, ja, ik nou, zie En Een kindje met down, die zal misschien wat eerder geneigd zijn om dat gewoon te laten liggen. Dus die zul je moeten laten zien van hé, hey, wat kan ik daarmee en hoe kan ik dat gebruiken? En die kan daar hartstikke veel mee leren. Ja, je zei net dat ze wat nieuwsgieriger waren. En ik weet ook dat vanuit de vanuit stichting Down syndroom dat, dat daar op een gegeven moment ook gezegd werd van ze hebben een beetje een leervermijdend gedrag. Kindjes dus met Down met... hebben leervermijdend gedrag. Maar anderzijds zijn ze wel weer meer sociaal-emotioneel bezig. Dus ze zijn ja. juist heel erg zoekende en uh, bezig met, uh, met de mensen om zich heen. Uh, Vera zit op een kinderdagverblijf, een normaal regulier kinderdagverblijf, en alle kindjes daar zijn allemaal bezig ook met Vera. Die hebben allemaal iets met haar, terwijl ze misschien met andere kinderen dat niet hebben. Dus okay. ze trekt ze ook aan. We gaan even naar een beller, Karen. Ja. ja. Um, Goedemorgen. De stelling is: Nederlands heeft een oud van het Down-syndroom. Wat is daarop ja, absoluut, uh, jouw reactie? absoluut. Uh, ik, uh, ik, uh, ik viel net in jullie uitzending en ik hoorde dat er veel BN'ers uh, geprotesteerd hebben tegen de uitzending van Downers. Nou, Tooske ik bijvoorbeeld, om, ik weet wat... niet of je dat hebt meegekregen. Uh, wat, wat zeg je, sorry? Tooske, Tooske Ragas. die uh, zoekt enorm de pers op ermee. Ja, nou, ik vind dat echt absurd, want eh, ik, ik eh, zag toevallig een, een aflevering van Downesty en ik vond het prachtig. Ik ben zelf regisseur, ik vond het uh, niveau van acteren heel hoog. Ik uh, zag daar hele mooie mensen op het scherm en uh, ik begrijp niet waar ze het over hebben, want het is al lang duidelijk dat uh, er mensen met het syndroom van Down uh, zijn die een heel hoog niveau hebben. Uh, ja, er is een prachtige documentaire die heet Don't Leave Me As I Am. En dat gaat over een dokter in Israël die met... Mensen met het syndroom van Down gewerkt heeft. En een nou, van die mensen heeft het zelfs als directeur van een bedrijf uh, uh, geschopt, die is uh, als, als jongste bediende begonnen, zeg maar, en is uiteindelijk directeur geworden. Het kan dus, dus mensen zeg die jij Karin. het diploma halen. Uh, waar hebben ze het over? Nou, vraag maar af, jij bent regisseur. Uh, ga ik je toch onderbreken? Ja, zou, jij, uh, ja. zou jij? Heb jij wel eens gewerkt met uh, kinderen met Down syndroom? Zou je ze snel Nee, maar ik ben wel heel lang een soort uh, uh, uh, opvangmoeder geweest voor een man met het syndroom van Down. Die kwam één keer in de maand bij mij, een weekend, in huis. En uh, die man die wist zelf ook dat hij het syndroom van Down had. En uh, uh, ja, dat was gewoon heel interessant. En met hem deed ik dus wel uh, uh, theaterspelletjes. Dat vond hij gewoon heel erg leuk. Uh, maar ik heb nog nooit een gezelschap geregisseerd. Dat zou ik best wel heel graag willen, maar dat is nog nooit op mijn pad gekomen, okay, helaas. Kom. Dankjewel, dankjewel, we wachten erop. Ik heb hier een tweet van um, Wowcount. Eens met de stelling: Down is die, bevestigt het niet serieus nemen. Liever echte beelden van hen als medewerkers en partners. Deze tweet snap ik niet helemaal. Nou, ik denk dat ik hem wel snap. Nou, vertel. Ja. Uh, wat je heel vaak ziet, en dat was ook de commentaar die mijn moeder uh, gisteren, want ik, ik heb hem natuurlijk gebeld, hè, dat we vandaag uh, in de radio zouden zitten. Ja. En uh, die zei van, oh, die, ik vind het verschrikkelijk. De, zo zijn ze toch niet? Dat is toch niet hun leven? Zo denk nee. jij er niet over? Nee, zo denk ik er niet over. Ik heb ook heel duidelijk zoiets van, nou goed, alsof goede tijden, slechte tijden nou zo <laughs> realistisch is. Uh, bovendien, uh, uh, wij spelen ook allemaal rollen en and, and science fiction films over uh, rollen die, die niet reëel zijn, die niet echt zijn, die aan het fantasie ontsproten is. En als je gaat kijken naar... Uh, uh, nou, uh, Marlies zei het net al. Uh, dat meisje wat, wat, wat helemaal verslaafd was aan het kijken van, uh, van soaps. Of nou soaps, Ik weet vanuit yeah. mijn werk dat, uh, dat inderdaad uh, met name de lichtverstandelijke uh, beperkte groep uh, ernstig uh, hangt aan uh, al die afleveringen van goede Tijden, Slechte Tijden, As the World Turns, The Bold and the Beautiful, en noem en maar op. Merk jij ook dat uh, Kinderen met Down... Kijken naar Down, zie je dat, dat ze zien dat, dat dat acteurs zijn die aan dezelfde uh, beperkingen lijden die zij ook hebben? Nou ja, ik zie het niet, want mijn kind is nog erg jong. Uh, mm. uh, Meer is 9 en uh, om half 8 zit hij nog niet echt uh, naar de wereld rijdt door nee. te kijken. Nee. Wij allemaal niet. Uh... En hebben jullie geen ervaringen van volwassenen met Down? Hoe zij er naar kijken? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, in de buurt al een aantal uh, uh, dagbestedingen. ...waar uh, wat oudere mensen met uh, Down-syndroom werken. En ik Toevallig eentje die in De Roos werkt, een lunchcafé. En zij is wel wat ouder. En zij is ook echt helemaal wouw van, uh, van soapseries. Maar die hebben ook heel snel door... Uh, ...of een kindje wel of geen Down heeft... ...en dat ze het zelf ook hebben. Uh, je hebt ook een atelier uh, in, de, in de buurt zitten. Daar ben ik op bezoek geweest met, uh, met mijn klas. Ik sta voor de klas. En daar zeiden ze meteen ook van, oh kijk eens, het is een kindje met Down syndroom toen ik een foto liet zien van Vera. Dus ze weten heel goed wat ze hebben en ze weten ook heel goed dat een ander het heeft. Het is alleen zo dat zij ja, gewoon wat langer ergens over doen. Het is niet zo dat zij gewoon helemaal dingen niet begrijpen. Ik denk ook dat mijn dochter nu ook heel veel begrijpt. Ja, en ik, en ik zat me net ook te bedenken. Er zijn natuurlijk meerdere theatergezelschappen... waar uh, mensen met een verstandelijke beperking uh, ja. een toneelstuk spelen. Die vinden het prachtig. Daar mogen ze het la laten zien. Op het ja. toneel komen mensen naar kijken. Wel die mensen die speciaal daar naartoe komen. Maar nu mogen ze op, op televisie, landelijke televisie, ja. hun ding laten zien. Ja, ik vind het prachtig. Is het en, dan heel speciaal. en dan is het ineens een freakshow en dan ja. mag niemand naar kijken. Of dan is het zoiets van uh, aapjes kijken of dat soort dingen meer. Terwijl ze een... staan zelf met de grootste lol staan ze het uit te voeren. En daar gaat het om, Ja, ik bedoel, als je er nou mensen uh, uh, uh, misbruik maakt. of inderdaad uh, zijn oor aan naait en zegt: van... Uh, God gaat dit even doen. en dan moeten wij er allemaal keihard om lachen. Ik bedoel, O.O. Gerso is geen vergelijk. Nou, maar het uh, uh, nou, appelleert wel. Het appelleert. Het appelleert wel op hetzelfde emotie bij de toeschouwer. Ja, het is en het is het is, het is Mensen hebben heel vaak zoiets van. Ja, maar dat laat je toch niet zien. Ja, waarom niet? Ze nee. doen het zelf. Ja. Ik ga even naar de beller, Evelien. Ja, goedemorgen met Evelien. Goedemorgen. Hoi. Nederland heeft een ouderwets beeld van het Downsyndroom. Ja, dat klopt. En de reactie op een serie als syndroom ja. uh, onderstreept dat uh, maximaal. En je, uh, je ziet eigenlijk uh, uh, nu een beetje in de reacties hier een soort tweespalt uh, ontstaan in mensen die uh, ervaring hebben met het syndroom van Down. En ik denk dat de acteurs een beetje in het kantelpunt zaten. Dat is zeggen dat uh, dokter Vos net zei, zo'n 30 jaar geleden zijn we begonnen met early intervention. Ik ja. heb zelf een zoon met Down syndroom van 24. En uh, nou ja, wij hebben dan het geluk dat we daarop mee konden liften. En dat de stichting Syndroom ons daar ook bij heeft geholpen op dat moment. Uh, dat heeft in feite geresulteerd dat uh, wat die mevrouw er net zegt. Je gooit het plafond weg en je gaat uit van wat kan er allemaal wel. En net zoals bij normale mensen is de een wat intelligenter en dan de ander. En wat mij opvalt, want ik hoorde er net iets over Ogerso. Yeah. Ja, dat zou je eigenlijk moeten ondertitelen. Maar daar doet niemand raar over. Dat vind ik een hele goede suggestie, Evelyn. Dank je wel. We zouden ook. Maar dan, ja. uh, dan dus even. Uh, he, Heel de, uh, kort, toch even? Nou, ze kunnen niet, ja, ze kunnen niet autorijden, ze kunnen niet trouwen, alles wat je leest. Ja. Ik zou zeggen, deze mensen moeten hun horizon iets beter ver, uh, verbreden. Ik heb een zoon met Down syndroom, die spreekt Duits, die spreekt Engels, die heeft in Duitsland op een school gezeten, moest Duits leren. Nou. De bevolking van Nederland gaat er maar aanstaan. Juist. Ik zou het leuk vinden als ze toch iets verbreden in hun meningen. Dankjewel, Evelyn. Nederland moet zijn horizon verbreden. Uh, ik uh, heb nog We... één vraag. Nee, een vraag aan jou, Peter. Wie krijgt een kindje met down? Wanneer heb je daar kans op? In principe iedereen. Het is niet een bepaalde nee. leeftijd, nee. bepaalde nou, nee. familieziektes. Nee. Je hebt een, een hele kleine groep. Daar, is, uh, daar, heb je een, een, een, daar heb je in je chromosomale materiaal. een iets vergrote kans dat je Down syndroom kunt krijgen. Dat, dat, dat bestaat. Dat is echt maar een paar procent uh, van de, de, de mensen die voorkomt. Maar meestal is het gewoon. omdat het het kleinste chromosoom is, gaat daar het makkelijkste iets mee mis. En, en dus heb je van de chromosomale afwijking is Downsyndroom een meest voorkomende. En jullie drieën wisten, nee, zo. Maar leeftijd, leeftijd ja. maakt wel uit hè. hoe ouder je wordt. Als je een oudere moeder bent, ja. dan de kans dat je zo'n foutje maakt... als zo'n 21 e chromosoom uh, extra meegeven, neemt toe met de leeftijd. Dus vandaar ook dat ze vroeger ook wel eens zeiden... dat het kantelpunt ligt rond dat 36e levensjaar. Ja. Want dan wordt de kans beduidend groter. Wisten jullie van tevoren dat je een kindje met zou ging krijgen... Ik wel. Ik niet. Ik voelde het. Oké, okay, en jullie hebben er... Jij wist het niet, Peter. Nee. Ik kom zo bij jou terug. Jij wist het? Ja, maar pas heel laat in de zwangerschap. Dus met, de, met 30 weken. Hij had een darmafsluiting en uh, daar kwamen ze achter uh, met een echo. En vandaar is het balletje gaan rollen, want dat is een van de kenmerken van de lijst. Als je het eerder had geweten... Ja, dat is een vraag, dat is natuurlijk heel persoonlijk. en ja. ook, ik, ik, vind hem ook, ik vind hem ook heel pijnlijk, want ik hou zoveel van mijn zoon. En ik zou hem echt ja. niet willen missen, echt niet. En dat is natuurlijk weer een hele andere discussie, hè? Die, die, die, die prenatale diagnostiek. Ik vind het wel jammer dat, dat mensen uh, zo vaak voor de keus worden gezet. Want is, uh, ik vind het, iedereen heeft, zijn eigen, iedereen heeft zijn eigen mening en heeft zijn eigen keuze, maar uh, het is... Uh, uh, mensen willen, willen, willen graag horen dat alles goed is, maar als het niet is, wat dan, hè? En ja. ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren wat het met ze doet... als ze voor die keuze komen te staan. Ik ben Heeft blij dat, dat ik hem hier had en ik ben heel blij dat hij er is. Heeft het te maken met het ouderwetse beeld wat we hebben van kinderen met Daan? Nou, zeker. Tuurlijk speelt dat mee, want je, uh, ja. ja, dat denk ik nou, wel. Dat speelt zeker mee. Ja. Want... En hoe komt het dat we dat beeld hebben? Nou, dat heeft onder andere te maken met de beeldvorming die vanuit de medische wetenschap is gekomen. Ik, ik, ik heb toevallig. Jouw vakbroeders zijn ja, schuldig daarvan. Nou, ja, ja, ja, ja. ja, nou, er, er wordt een negatief beeld geschetst. Van, Och, mevrouw, uh, we zien dat u een kindje met Down syndroom gaat krijgen. Ja. Uh, uh, ja, dat zijn toch kinderen met een forse handicap. Zitten veel aangeboren aandoeningen bij. Ja. Of dat leven nog wel echt zo goed U heeft de keuze om een zwangerschap af te kunnen breken. En er is in 2009 is er een, een heel groot artikel geschreven in medisch contact. Zeg maar de. de, de, de het, uh, een het grote groot. medische uh, nee, het is een tijdschrift, een ja. tijdschrift, wat wekelijks binnenkomt, en er zijn vier bladzijden aangespendeerd: Het Down syndroom mag er zijn. 2009 is dat geschreven, en dat is, daar is kort, het, kort, ja. kort, kort re re relatief Welzend. kort geleden. Ja, en er is ook veel heisa uh, over uh, Of Ja, niet heisa, maar er is heel veel uh, eye-opening uh, gekomen bij, uh, bij de, mijn vakgenoten. Zo van och, dat Down syndroom is eigenlijk helemaal niet zo erg meer. Uh, want je want moet toen, je jij, toen jij je kindje kreeg. Uh, jij wist het niet van tevoren. Nee. Maar je bent op zo'n moment niet alleen vader, maar ook arts. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je al die problemen opeens eerder ja. ziet binnenkomen. Na 30 seconden, ja. En dan, wat gebeurt er dan met je? Dan schrik je. En dan wil je meteen, ik ben meteen, dat is mijn, mijn, mijn, mijn, wanneer ik in paniek ben, ben ik niet in paniek, maar ga ik handelen. Dus ik heb meteen een neatoloog erbij gehaald, ik heb meteen gezegd ik wil een echo van dat hart hebben en dat soort dingen meer. Dus we zijn meteen aan de slag gegaan en vijf dagen na de geboorte van Merel wisten we dat ze Down-syndroom had. Had ze de eerste echo van dat hart al gehad en dat soort dingen meer. Meteen en was ik de mobiliseerd? Ja, heel medisch. Uh, ja. Oh, dat zijn ja. de dingen die je dan dwars zitten. Zo, wat punt... zijn de dingen die er dwars zitten Op het moment dat, dat Vera geboren is, was voor mij absoluut niet het punt dat ze Down-syndroom had. Dat voelde ik van tevoren al, dus dat is voor mij meer een bevestiging. Maar voor mij was het op dat moment echt meer de paniek van... Oh god, wat kan er allemaal aan de hand zijn medisch gezien? Maar dat zou met mijn oudste zoon ook zijn geweest als, ja. als het zo op die manier gegaan zou zijn. Maar... Elke moeder telt alle vingertjes en teentjes en kijkt of het allemaal... Die dat allemaal... Je wil niet dat hij ziek is. en zeggen we heel vaak, er wordt heel vaak een fout gemaakt in, uh, in de media... dat je liever een gezond kind zou hebben. Ik ben blij dat ik een gezond kind heb. Het heeft wel down. Maar, het is wel maar alles mee gezegd. Ja, het is wel ja. gezond op dit moment. Ja. Maar goed, er zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk toch wel schrikbeelden die ouders kunnen krijgen in het begin. En ik hoor zoveel ouders met uh, kindjes met down die, die zeggen na een aantal jaren. jaren van, nou, als ik, had geweten, als ik nu had geweten, hè, het, nou dan was ik er zoveel relaxter in ja. gegaan. En ja. dan, dan was ik zo. Ja. En De media zijn er nu ook heel erg mee, mee bezig om uh, een beter beeld te krijgen. Om een duidelijker en een, ja, eerlijker beeld te krijgen. Op verschillende manieren ook. Een van de, de upside van Downy is daar ook mee, heel erg mee bezig. Ja. Er is ook een mooi boek van gekomen en een cd. En die zijn nu ook gewoon heel erg druk bezig om mensen te laten zien van... kijk eens, dit kunnen ze allemaal wel. Ja. Ik heb één beller, Erwin. En uh, ik begrijp dat jij je enorm stoort aan die. Ja, nou ja, enorm stoort. Ik, ik gun het de acteurs verschrikkelijk. Ik vind dat ze het erg uh, leuk en erg goed doen. Maar uh, het stoort me dat de wereld draait door zich hier zo uh, mee inlaat. Uh, want Je ik kunt er zeppen. Fantastische dingen kunnen doen. Ik ken ze als uh, leerkracht. Uh, ik ken ze als uh, assistent op een advocatenkantoor. En ik denk, al de rollen die ze spelen, hadden ze in het echte leven ook min of meer kunnen spelen. het uh, deed mij heel erg, tenken, de, erg denken aan de... De filmpjeserie die ooit William Wegman, de fotograaf, gemaakt heeft... waarbij hij uh, zijn honden aankleden om allerlei rollen te laten spelen. En nu zie je dat ze een script spelen, de mensen met Down-syndroom levens waarvan de kijker de, de gedachte krijgen, maar dat kunnen ze echt niet. Maar kijk, ze is leuk acteren. Ik Tot wil even ik weet... een reactie van Peter hierop. Ja. Je, je vindt het een script. Ja. Een script. Eh, nou, hond eh, aankleden is natuurlijk... Eh, dat, dat, daar kunnen die honden niet voor kiezen. Deze, deze mensen kiezen er heel bewust wel voor. Hè, er heel bewust voor om, ze worden niet om, om, om, gedwongen. Ze worden absoluut niet gedwongen. Ze hebben echt... hun, hun, hun, hun levensdoel is bereikt. Hè. Acteur worden, dat, dat mogen ze nu doen. Maar, ik ben er wel mee eens... want ik sta er een klein beetje dubbel in... dat... Uh, uh, zeg maar uh, Nederland, uh, er op een humoristische manier en iedereen uh, betrekt er heel veel aandacht aan. Dat heeft als voordeel dat je positieve beeldvorming kunt krijgen. Van de andere kant is er inderdaad een klein beetje zo van, ja, moet je toch eens kijken hoe leuk ze zijn. Hè, als je goed gaat, uh, als je sec gaat kijken naar, de, naar het acteertalent dan zouden ze in, in, in, in, in, in, in goede tijden waarschijnlijk geen, geen, geen rol hebben krijgen, gekregen. Maar dit doen ze gewoon leuk, zeg. Dit doen ze, doen ze absoluut er leuk in. en ze hebben er absoluut zelf lol van. En dat is natuurlijk Daar hun goed recht. Ja. Erwin, dankjewel voor het bellen. The Time Flies, het zit er allemaal op. Peter Vos, Marloes, Natalia, alle luisteraars, alle twitteraars, meders en inbellers, mijn eerste week Premtime zit erop. Ik dank de mensen achter de scherm die dit mogelijk hebben gemaakt.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 Vanavond in De Ombudsman. Kinderen zijn speelbal in strijd tussen ouders. Hulpverleners luiden de noodklok. Moeder zit vast op Cuba en komt Nederland niet meer in. Kan De Ombudsman het gezin herenigen? En de petitie banen voor 45-plussers. De Ombudsman. Vanavond 5 voor half acht. VARA. Nederland 2.